9 uur. Raymond Seret met het NRW's journaal om koper ADHD-medicijn te blijven gebruiken. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het onderzocht en ziet juridische bezwaren. Aanleiding voor het onderzoek was gedoe over het ADHD-medicijn Amfexa. Dat werd eerst door apothekers samengesteld en geheel vergoed vanuit het basispakket. Maar nu mogen apothekers geen merkloze versie van het medicijn... met de werkzame stof dexamfetamine meer leveren... omdat een farmaceut het onder de naam Amfexa heeft laten registreren... Dat kost een gemiddelde patiënt 75 euro extra per maand. President Obama is in Orlando aangekomen om zijn medeleven te betuigen... met de betrokkenen van het bloedbad in de homoclub Puls afgelopen weekend. De president spreekt enkele uren met nabestaanden en overlevenden van de schietpartij... waarbij 49 doden en 53 gewonden vielen. Er liggen nog 23 mensen in het ziekenhuis van wie 6 in kritieke toestand... De hulporganisatie Save the Children maakt zich grote zorgen... over de mensenonderende toestanden op mensensmokkelroutes... van Afrika naar Europa. Vandaag werd bekend dat in de Sahara de lijken van 34 mensen zijn gevonden... die door mensensmokkelaars waren achtergelaten. Onder de slachtoffers zijn 20 kinderen. De vluchtelingen zijn waarschijnlijk bezweken door gebrek aan water. En op het EK heeft Noord-Ierland met 2-0 gewonnen van Oekraïne. Noord-Ierland maakt nu een goede kans om de laatste 16 te bereiken. Voor Oekraïne wordt dat erg moeilijk. Eerder vandaag won Engeland met 2-1 en van Wales. De winnende goal werd in blessure tijd gemaakt. Dan het weer. Verspreid over het land komen nog wat buien voor. Sommigen met onweer. Later vanavond en vannacht neemt de buiigheid af. Maar helemaal droog wordt het niet. Morgen is het wisselend bewolkt met de meeste buien in het zuiden en oosten van het land. Op sommige plaatsen valt veel regen. In het noordwesten en westen wordt het smiddags droger en zonniger. Het wordt 18 tot 21 graden. Het weekend koeler. Met zaterdag nog buien. Zondag vrijwel overal droog. Na het weekende wordt het zomers. Dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit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 Now let me show kop is eraf voor het uh, tweede uur. En dit was het laatste nummer wat, uh, wat je terug uh, kunt vinden op de heim. En dat is Sensei Jones. Wie heeft dat uh, de, de, gedaan? Uh, dit, uh... Ja. Ons drie. You, uh, you, ja. Ons drie. Meestal, meestal hebben we werktitels die we dan uh, ja? snel even bedenken. Alleen deze hebben we eigenlijk gehouden. Ja? Ja, ja het, het gaat om. Ja, het gaat over iemand die een soort van je voorbeeld is, maar ook. Uh, ook, in, ook bij normaal is. Oh, als ik aan zei, denk, ik uh, Japans. Ja. En Jones, dat is uh, de Nederlandse vertaling is Jansen. Precies. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja want uh, ik, we hebben hier hier iemand uh, in het dorp. Dat is Frank Paardenkoper. Dat is bijna de buurman van uh, van Marcus van Damp. <laughs> en die had op een gegeven moment op een gegeven moment ook een uh, Mrs. Jones. En die had hij oh ik en mevrouw Jansen, dus dat, dat had hij op die manier dat hij dat bewerkt. Dus, uh, en dan had hij dan zijn vrije interpretatie op losgelaten. Uh, yeah. dus, maar die is niet geschikt uh, voor de alternatieve film. Oh. <laughs> hij heeft nog bij uh, Veronica heeft hij nog wel eens, uh, bij het uh, programma van uh, Rob van Zomeren, hij dan wel, heeft hij de de lezingen gedaan als uh, Frits en hoe heet hij ook alweer, uh, Marcus Frits Frits Taal, ja, inderdaad. En zo, af en toe komen dan, uh, kom ik hem dan wel eens tegen op vrijdagavond. En dan zit hij een hapje uh, te eten ergens in het dorp met zijn autosportvrienden. Dus Kijk. vandaar ook weer de link. Echt, uh, juist, uh, goed. Maar uh, ik zei net over... Uh, het, dit heeft ook wel een, donkere, een donkerachtig uh, geheel, dit. Ja, ja. klopt. klopt. Ik, uh, we dragen hem wel een beetje uit, denk ik. Alles bij ons is zwart-wit. Zwart-wit. Ja. Ja, twee wit en jij bent zwart. Ja, dat was niet expres trouwens. <laughs> ja, ja, ja. Toevallig, toevallig. Hoewel, als je kijkt naar, naar Michel. Een, dus een beetje tussen, een beetje grijs, hè. Wel oh, wit schoenen. <laughs> <laughs> dus, dus, dus dat is de, de mix dan in ieder ja. geval. Ja. Nou, de stemming zit er toch gewoon redelijk in. Uh, jullie hebben ook nog gespeeld in de Sugar Factory, zag ik. Klopt, Ja, klopt. Wat is, uh, hoe, is dat, hoe, hoe was dat eigenlijk? Want, ja, dat was, dat was, we hebben in Nederland drie shows gedaan. Uh, ja. om Echo, te, Sugar Factory en welke uh, was dat nog? En Park Café. Park Café, Paard Ja, in, uh, in nee, Den Haag. Ja. En uh, alles stond vol. Ja. Um, dus dat was echt heel vet. Heb je? gewoon dat, uh, Merk je dat, uh, dat er een aardige uh, schare uh, aan het komen is... Uh, die de muziek van Stilweef een ja. warm hardhoek draagt? Ja, het is... Uh, <laughs> Ik bedoel, je weet het nooit als je de shows inplant. Nee. En je ziet het altijd een beetje gebeuren als je ze eenmaal gaat spelen. Maar het is, uh, de, vooral deze laatste drie shows die we hebben gedaan... dat was echt... Ja, ja we hebben, we, als je mensen ziet meezingen met je nummers, dat, dat doet wel wat Oh, dat, is wel, uh, ja, dat, dat is... is wel heel mooi ja, dat dat, dat ja. gebeurt. Um, want... Ja, Facebook is bijna niet meer weg te denken in uh, muziekland. Nee, nee. En ik, vorige week had ik op een gegeven moment ook een gesprek met Frank Bond van uh, Alaska. En die zei: Ja, dat is een beetje weer het, uh, het muziekwereld. Ze kijken alleen maar naar die duimen die, uh, die je hebt als uh, band. Dus als je uh, onder de duizend, dan ben je eigenlijk nog een nobody. Yeah. En eigenlijk moet je, moet je de 3000 hebben om pas eigenlijk een beetje mee te gaan tellen. Ik denk, ja. ik, denk ik, ik, ik hoop tenminste dat het een beetje minder wordt. Je hebt in Utrecht ja. heb je nu uh, twee bandjes. Die ja. het, uh, die, echt Nederlands muziek die gewoon internationaal door alle grote namen, alle grote pers, de pitch voor de stereo En Wie zijn dat? En het zijn Amber Arcades heb je ja. daarvan en je hebt Klangstof. Ja. Uh, klankstof is een, de oud bassist. bassist of, van Mos, Nee, niet de oud bassist. Ja, het is de bassist van Mos. Ja. ook een uh, ja. bandje uit Utrecht. En die, daar zie je eindelijk van nou, die hebben. Die hebben ook niet zoveel uh, Facebook likes of zo, maar die, mm. die maken gewoon goede muziek en ja. komt goed terecht. En dat is, daar wil je toch heen. Sorry. Ja, want ja. Uh, Utrecht heeft best wel. Hè, jullie hebben ook nog Emil uh, Landman, komt ook uit Utrecht. Ja, ja. Komt, ja, ja. ja dus, uh, om maar wat te noemen. Astrid uh, uh, yeah. Bouwmening komt Drom ook. Joe Koffie. Wie kent Joe Koffie niet? Dat was de man die op Lowlands dat halve plastic bakertje bier ving. Dat was hij. Ja, dus uh, dus ken je klassiekers. Want uh, dat, dat, dat, die naam is gelijk bij mij uh, verbonden aan dat bakje ja, bier. Heel, heel veel mensen, denk ik. Ja, ja Joe Coffee. Het gaat stoppen helaas. Ja, dat dat ja. vind ik jammer. Want, ik vind uh, heel jammer. Ja. was het trouwens een hele leuke band ook. Zo, ja. wij hebben ze uh, live gezien uh, bij uh, een feest van uh, The Village. Dat is een mm. koffiezaak in Utrecht. Ja. Die gaf een feest en de headliner had ze nog niet bekend gemaakt. En toen het al uitverkocht was, zei ze... Ha, de headliner is John Coffee. Ja. Oh. Leuk. Ja. <laughs> nou, dat was uh, maar, echt een kicker. Maar Utrecht is, is, uh, heeft wel echt een pop scene, Ja, dat ja. ja? vind ik wel, ja. Ik echt, wel. Ja, dat geloof ik wel. Want, want ik heb er weer een gespot. Dankzij jullie. Want <laughs> ja, ik moet het, dan moet ik wel de eer wie de eer toekomt. En ineens zag ik ook een naam staan. Jo Marches. Ja. ja, want uh, daar uh, die kennen jullie ook, want die heeft ook uh, bij een van de optredens uh, meegedaan. Ja, op de... uh, dat da, da was in, uh, in Sugar Factory in Amsterdam ja, toevallig. Klopt, ja. En zij hadden ons, uh, we, we hadden een paar mailtjes gekregen. En ja. uh, ze hadden ons gewoon een liedje gestuurd. En uh, gevraagd van hé. Hey, uh, zou je het leuk vinden als wij onder andere voorprogramma zouden doen. En uh, wij, wij luisteren naar het liedje en we vonden het gewoon heel, heel, ja, heel goed. Echt heel vet. Ja, ja, ik, ik, heb, ik, ik heb twee, twee dingen gezien. Meer. Ik heb twee dingen gezien. Eén uh, een, uh, een clip. Van een tijdje terug. En sinds deze week is uh, ook, geloof ik, gisteren is er een nieuwe. En ik vind die een partij popgoed. Daar ja, word je echt, echt helemaal één van. Ik ja. word er echt bang van. van, de, goed, van de, ja. Die klinkt echt gewoon supergoed. Ja. Dus Johanneke Kranendonk. Je zal niet luisteren, maar bij deze zullen we, <lacht> zullen we dat even vastleggen. Want dit programma wordt nog uh, gewoon vastgelegd. En dan is hij later in de audiofile terug te horen. Je hebt gewoon een supergoed product afgeleverd. Dus, uh, en de jongens van Stilweef zijn het er je eens, neem ik aan. Hè? Ja. Ja, ja, Ja, ja, ja. Dus, uh, dus uh, bij deze de link gemaakt. Ik ga hem ook, uh, we gaan hem ook draaien. Uh, dat uh, is de night, want daar uh, gaan we het over Luister en oordeel zelf. Hier is Joe is ook uit Utrecht. Het is hem dus, Starmark Plains. En ik, ik zei al net van, uh, waarom uh, ben ik er een beetje verliefd op? Dat, is, uh, dat heeft te maken met die gitaar En ineens zie ik Migron met zijn handen in de lucht insteken. <lacht> ben ik dat? Ben jij, ben jij dat ook? Dat Ligt ben wel? ik. Ben jij dat? Dat ben ik. Ah, okay. <lacht> dat maakt het nummer, vind ik eerlijk gezegd. Ja, ik weet niet wat het is, maar uh, dat is hem eigenlijk. Cool. Ja. <lacht> Daarvoor, Yo Marches met The Night. En jij, Marcel, zegt, dat komt wel eens hard gaan. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Echt Als al ik het die... zo hoor, denk ik het ook. Ik ben nu bezig om een persoonlijk bericht te sturen. Ja. En, uh, ah, ik, moet het, ik moet wel, wel snel zijn. Dus, <coughs> want anders dan ben ik te laat. Dus, ja, het uh, klinkt het allemaal goed. Alles, wat zeg je? Alles, ja, is, alles, alles klopt bij ja, deze bed. Uh, volgens mij heeft er... Uh, want er zitten toch een aantal ervaren rotten... zitten er volgens mij ook in. Ja, in die, in die maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik, daar heb ik echt geen idee van. Ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik heb het wel gehoord, om het zo te zeggen. Maakt niet uit. Uh, maar goed, uh, het is wel leuk als, uh, als we er dus bij jullie komen van... Uh, mogen we meedoen op een ja, avond? Ja, fantastisch. Ja? Absoluut. Uh, was dat ook uh, een goede toegevoegde waarde voor... Uh, want jullie, uh, het gaat om jullie dan. Maar het gaat ook om de sfeer eromheen, denk ik. Of niet? Ja, ja ik denk... Ik denk we hebben het daar eigenlijk best wel vaak over dat als je ja. naar een concert gaat dat, ja. dat dat is veel meer dan alleen de de, de muziek. Hoogtiek, ja. en en dat, hm. dat gaat gewoon omdat je hebt een hele avond en als ik naar een concert ga dan dan ik ik vind het fantastisch wanneer ik gewoon echt echt thuis kom compleet voldaan van alles ja en dat dat dat kan je op een bepaalde manier samenstellen ja. en ook met met, met bijvoorbeeld uh, supporters zoals Jomarsjes. marsjes ja tuur ja, ja. En... Um... Dat, dat, dat, dat, dat ja, het, moet, hè, het gaat om het totale plaatje, ja, natuurlijk. Ja. Is het ook een soort van entertainment of niet? Ja, ik vind entertainment misschien wel een verkeerd woord. Ja, dat zou ik ook een beetje zeggen. Ja, eigenlijk vind dus, ik uh, het. Uh, ik ik, denk meer ik de, heb spijt dat ik het gezegd heb. Ja, maar het is meer. Uh, je komt in een de moe, denk ik. In ja, de, ja, dat woord ja. Dat zoek je. Eigenlijk ja. meer in de stemming kan. Ja, dat, de stemming dat, dat is so, denk ja. ik een beter woord. Ja, want de entertainment dat vind ik zo uh, plat <laughs> en containerbegrip. begrip. Dat flikkert iedereen maar zowat uh, alles in, uh, denk ik dan. Maar goed, dat is niet, uh, niet de bedoeling. De uh, uh, mood is denk ik een beter woord. De ja. stemming. Uh, ja. Te, te, te brengen. Nou ja, wat dat er gaat, uh, zijn jullie denk ik... Uh, als ik zo naar die line-up uh, kijk, denk ik... Oh. Als, als ik erbij was geweest, denk ik dat ik er wel een prima avond had uh, gehad. Denk ik ja, want de ook Tiger ook, ja. Pilots is een ander beetje. Want die hebben ja. wij, die kennen wij ook. Die, ja. die jongens die hebben we ook hier veelvuldig gedraaid. Dus. Hoe zijn, uh, Wat is? Uh, hoe, hoe is die link, dan? Weer? Oh die. Oh dat is dat een tijdje is, terug. Uh, ja. ja we hebben een keer met uh, met Tiger Pilots gespeeld. Dat is in, in de, de Echo geweest toch? Nee, in de Winston nee. Kingdom. In Winston Kingdom. In Amsterdam. Oké. Okay. Ah, okay. ja. En. Uh, dat zijn ook echt hele leuke gasten. Ja? Volgens mij. Uh, ik weet eigenlijk niet meer hoe die link in eerste instantie komt, maar ik wil ze hebben een liedje. dat heette? Oh. Soothe, Soothe Me. me. En dat, dat vond ik echt, een, uh, dat echt een heel vet nummer toen ik dat voor het eerst hoorde. En ook weer toen ze, toen ze het voorprogramma deden heb ik ook lekker meegezongen natuurlijk. Ja. Soothe Me. Ja inderdaad. Die heb ik hier staan. Nou, ze zullen er even bij pakken zo direct, dus dan kunnen we hem nog even draaien. Ah, maar goed. Um, is het een beetje een uh, muziek, want de muziek die jullie maken is niet echt alledaags. Er zitten uh, hele vet, de, de, de, de keyboard of de synthesizer heeft een prominente plaats binnen, binnen de band. Ik heb ja, een beetje het idee. gekregen. gekregen. Um, ik, ik, ik maakte laatst nog het uh, een soort van grappige Ben jij ook de toetsenman? De toetsenman? Nou, dat we zijn, zijn we allebei allebei. Allemaal, allemaal. Ja, ja. Maar het was, uh, was eerst zo dat toen we voor het eerst met de synthesizer aankwamen kroppen, dat was Michael. Ja. En uh, toen had ik wel echt zoiets van, oh, dat is een synthesizer. <laughs> maar dat, uh, dat is, is dat echt compleet veranderd. Maar ja. beetje, ja, van tevoren weet je soms ook niet waar je muziek heen gaat, denk nee. ik. Blijf, nee, dat lijkt me wel. Uh, want want uh, dat, dat, dat is uh, denk ik waar dat een beetje ook... Opleunt. Maar is dat ook meteen ook de bron van elke stuk creativiteit die je dan in die muziek probeert te leggen? Nou, op zich. Op zich uh -huh. Ik vind het altijd wel fijn als je niet echt per se kan plaatsen wat een geluid is gelijk, ja. Want heel veel dingen die je ook hoort op plaatbands, dat is inderdaad dan vaak juist uh -huh. als je denkt... Nee, dat is een synthesizer maar het is dan misschien een basgitaar bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. En uh, ja... Op zich, dus waar een synthesizer voor staat, is een soort eindeloos spectrum aan mogelijkheden van geluiden die je zelf kan bedenken en, en daarin kan plaatsen. En dat ja. is voor ons wel een heel belangrijke bom van creativiteit in ja. Ik vind het lekker als een gitaar niet gelijk per se altijd klinkt als een gitaar. Als een gitaar, ja. ja. ja. En, en dan kijk ik ook even in de richting van de drummer. Want uh, ja, kijk, uh, ik zei net in het eerste uur van, nou, uh, overbodig ben je zeker niet. Want uh, je laat ook, ook heel duidelijk horen dat... Uh, dat, je een, een, een, dat dat wel een onderdeel moet zijn. Dus als daarnaast het... heb ik ook een elektronische drumpad... waar ja. ook de nodige geluiden uitkomen. Toch wel. Uh, en hoe, ja, hoe verwerk je dat dan? Is, is, is dat met een sample? Uh, want ik zie vaker dan een drummer die dan even een uh, loopje of een uh, weet ik ja. veel wat maakt. Ja, ja, dat inderdaad. Het ja. kan heel eenvoudig zijn of een sampletje aanslaan. Maar ook gewoon echt uh, uh, basgitaargeluiden bijvoorbeeld. die ja. erin uh, gestopt zijn. En die, uh, gewoon een, een... Is dat niet lastig dan op een gegeven moment ook voor jou dan? Want ik heb uh, bijvoorbeeld uh, bij Astrid heb ik dat een keer gezien in Heemskerk, hoe dat dan werkt. En dan zie ik Ray dat ook uh, allemaal van dat ja, soort grappen ja. uithalen. Maar uh, ik bedoel, de, dat moet je, die, die is echt aan het werk. Dus ja, dat, dat, ja, jij ook? Zeker, dat was uh, flink wennen. Want APA ja. had die nummers dan geschreven met van die uh, patroontjes erin. Ja. Nou. Uh dat je dat onder de knie knieën een uh, paar uh, opredes verder. Ben jij ook net als Ray? Want uh, ik maak even de vergelijking met, uh, met jou en met Ray. Maar uh -huh. Ray, die vreed ze wat die hele drum stelde eigenlijk ook op. Ik heb hem ook gezien in Heemskerk. Na de, het is dan niet Animal van de Muppet Show, om het dan maar zo te yeah. zeggen. Maar, uh -huh. maar uh, hoe zit het met jou? Is het uh, wel een aanslag uh, als je een avond bezig bent geweest... Uh, in uh, een band als deze jongens? Want ja... De, de, de, de dynamiek, dat werd net gezegd. Eh, dan moet er ook iets van die drummer wat uh, verwacht worden. Ja, nou sowieso vergeleken met Adriaan ben ik wel een ja. stuk rustiger. Ja. Maar. Uh, Belangrijke eigenschap trouwens. Ja. Uh, Vraag maar aan Max Verstappen. Dus. Uh, <laughs> ja, ga maar door. Nee, maar het ja? is een soort van uh, stijgende lijn altijd in. Ik begin, altijd heel, heel rustig. En ja, dat is gewoon, gewoon überhaupt ook qua setlist beginnen we met rustigere nummers. Ja. Maar echt naarmate het einde toe het laatste nummer... dan uh, krijgen die backers het wel. Ja, oké. Ja, dus dus, okay. dus uh, je bent, uh, maar ben je ook in je element? René van Kolm heeft ooit wel eens gezegd... het is de veiligheidszone. Dat is een beetje mijn winkeltje. Daar komt bijna niemand in. Dat is mijn, uh, mijn, ja, uh, mijn thuis eigenlijk. Dat is, dat is, uh, daar voel ik me veilig bij. Hoe zit het met jou? Als jij achter die drumkit gaat zitten... dan uh, zit je dan ook eigenlijk in je comfortzone? Ja, het is altijd gewoon heel even. De eerste paar nummers heb je toch nog iets dat je het publiek moet overtuigen of zo mm -hmm, van je mm. kunnen. Maar als je eenmaal zoiets hebt van wow, hij totally nul het song. En ja, ja, ja. vervolgens iets van <laughs> niemand kan me nog iets maken <laughs> in deze sessie. Ja, ja, ja. Ja, dan ben je de man, om het dan maar zo te ja, zeggen. Ja, om het maar even zo niet te schrijven. <laughs> maar zijn er, ja, ja. Maar zijn, maar, maar, zijn, ja, want, want René is een wat, wat ingetogen en een beetje een introverte jongen in, in dat opzicht. Tenminste, zo ken ik hem het best als ik hem zie op televisie. En dan is hij echt met, met drummen bezig, maar dat hij vertelde hij heeft het ook zelf al een beetje verteld. Ben jij ook zo? Absoluut. Ja? Ik ben uh, ja, vrij introvert. Ja. Dus het is dus, dus van, van A, die jongens die, die, die rennen het wel. En uh, ik. Uh, maar wij zijn ook nog bij introvert uit. <laughs> oh. Maar, in ah, maar dat, dat, dat maakt het ook weer. Hè, dat maakt ook een beetje een goede teamspelen, denk ik. Ja. Toch? Ja, ja, ja. ja dat ja? Uh, met elkaar wel goed. Ja? Maar uh, qua muziek, uh, ik, ik heb best wel een uh, metal-achtergrond qua muziek voor. Toch wel? En ja? dat schijnt toch af en toe wel goed door, heb ik het idee. Ja, dat, dat, dat hoor je met name bij ja. deze EP hoor je toch wel. Ja, wat, is het is echt wel wat straight. Punk ja Is dat ook jouw ding wat je aangeraakt hebt aan de jongens? Um, ik denk van wel. Als ja. ik jou zo hoor, dan denk ik, ja, Ja, het is toch wel echt een beetje mijn defining element. Ja? denk ik. Ja? Toch wel. En wat voor mij, uh, naar mijn mening, ook wel de muziek ja. interessant ha. maakt. Ja. Je, je, je publiek wat breder maakt. Door ja. wat stevigheid aan toe te voegen. En tegelijkertijd moet het ook gewoon toegankelijk blijven voor... Uh, ja, juist, ja. Ja, andere, dat, dat ja. maakt het, het muziek maken denk ik ook interessant. Want al die puzzelstukjes moeten, moeten uiteindelijk passen tot één groot geheel. Ja, al die verschillende achtergronden moeten uiteindelijk één product maken. Wat ja. gewoon door iedereen... Uh, ook daarin is Tilweef dus ingeslaagd. Mensen, ja. ja, ja. ja, ja. Dus eh, ik bedoel. Eh, het was, bij de eerste EP was dat al zo. En bij deze tweede EP is dat ook al het geval. Dus ik ben eh, dat schept verwachtingen voor dat album, jongens. Ja. ja, goed. ja ik, zie, komt ik, goed. Die, ik zie die koffer zo kijken. Van, ja, ja, ja dat komt wat aan hoor. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Over uh, muziek gesproken, uh, ik laat twee uh, uitvoeringen horen. Um, dat is ook zoiets wat ik uh, bij Joe Marches had. Had ik ook bij deze uh, Rotterdamse band. Of eigenlijk uh, Rotterdams en uh, half Deens. Want, maar goed, het uiteindelijk is uh, de basis Rotterdam. Uh, ik uh, draai twee versies achter elkaar. Dit is de versie zoals die uiteindelijk uh, uh, van de studio uitgerold is. En daarachter hoor je onze versie. Want zij is, <coughs> sorry, kikker in de keel. Zij is ook uh, bij ons uh, geweest. Ik heb het over Southbound en Feathers. Ja, dat was ergens in september nog ooit. En dan hoor je mij nog ergens op de achtergrond nog ergens wat, uh, wat onverstaanbaars uh, lopen, lopen, lopen, uh, kwaken. Twee, uh, twee versies. Om even duidelijk uh, het verschil in, het, uh, in de originele versie zoals die uiteindelijk op, het, uh, op de EP terechtgekomen is. En dus de versie zoals die hier gespeeld is bij ons in de studio. Dus ja, je hoort het. Denk ik heel duidelijk. Ja. Maar ik uh, neem aan dat, uh, dat dat nog even voor jullie nog een uh, a bridge too far is. Of niet? Oh nee, uh, kan nee, dat? dat kan maar. Denk? Daar we best wel hoor. Ja, is we dat we een mooie de, uitdaging ook om ja, dat een keer te, te doen? Ja. Ja, die manier? Het is leuk om een soort van. De de, heel kern klein ja, ja. de kern van een nummer op te zoeken. Precies, de kern van een nummer op te zoeken. Het is ook grappig, elke keer dat we het doen, dat we, dat we akoestisch wat gaan doen, ja. dan doen we het eigenlijk elke keer op een andere manier. Ik durf dus het haast niet te vragen. vragen, maar is dat de, de, de basis van een volgende keer steel wave? Kan goed. Dat zou wel mooi zijn. Dat, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel ja. goed wel kunnen, nee. Dus gewoon eens kijken hoe, hoe jullie klinken hier. Heel akoestisch, tot de kern van het nummer. ja. Ik denk dat, uh, dat we best wel een hele mooie avond uh, daaruit uh, kunnen krijgen. Zullen we doen. Ja, ja. ja goed. Ha, yeah. dat, dat, dat is een afspraak die we dan al hebben gemaakt. Ja, dat is ja. mooi. En um, dan is de aanleiding misschien wel het nieuwe album dan. Ja. Dat, dat, hè, dan, dan kunnen we dus, uh, dan, dan, dan, dan spelen jullie wat, wat nummers. Ja. Ik denk een stuk of vier. En dan het album heel prominent uh, daarbij. Uh, ik denk, uh, ik heb het al helemaal in mijn hoofd zitten. Ja, dus, ja. <laughs> Uh, goed, maar dat, uh, dat was het verschil. Uh, en ze zei nog iets. Uh, want, kennen jullie dat, uh, dat andere project van, uh, van Marnix, Ubrich? Heb uh, je dat wel eens Ja, dat was, dat nee. was ooit. Uh, dat hebben ze gedaan. Dat is nu een zachte dood uh, gestorven, want uh, dat bestaat niet meer. Maar hij was daar ooit mee bezig, Ubrich. Nee, niet. Maar hij heeft, hij heeft heel veel van die projectjes. Ja? Uh, hij is ook met uh, een soort bankprojectje met Willem Wits, volgens mij. Ja, uh, oh, ja. Nu, uh, Ciao, Lucifer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, um, uh, ja, over, over de, de muziek die jullie maken ja. Door wie zijn jullie dan beïnvloed? invloed? Veel dingen, ja, heel het? veel dingen ja? ik, denk, ik denk, ja, als je het... Uh... <tie> Natuurlijk zijn er alle, alle, alle, alle new wave postbank Daar worden we heel vaak mee vergeleken Ik denk dat de laatste tijd, dan gaan we een beetje meer de kant op Van uh, onder andere het shoegaze uit de jaren negentig Dat geluid komt er heel <tie> erg in terug ja. Uh, aan de andere kant denk ik ook Je hebt nu heel erg veel van die elektronische Producers die bezig zijn Jamie XX en, ja. en John Hopkins En die hebben allemaal van die samples En die hoor je dan ook weer terug En FX Twin Burial. hoor je er dan weer ook in terug ja. uh, Dat zijn ik denk voor ons Als je het echt hebt over inspiratie Bron op het moment, dan ja. kijken we heel erg Naar dat soort muziek, naar ja. Hoe, ja, dat, wat, hoe dat gemaakt wordt Ja, ja. Want ik merk ook je, Het zit uh, ook heel sterk dat, de, Een beetje dat jaren tachtig randje Zit er uh, heel sterk ook in ja, dus er zit toch ja, toch wel dat in? Ja, dat is... Het is dus ook een beetje de, de, de periode... waarin ik opgegroeid ben met ja. muziek. Dus daarom heb ik ook er iets mee. Want anders ja, nee. Er zijn veel mensen van, van jouw generatie... die, toe komen, die dan naar ons toekomen. Die ja. zeggen dan... Ah, te, te gek dat jullie ja. uh, dit, uh, dit nog doen. En dan hebben wij zoiets van... Oh, Eigenlijk niet per se heel bewust, <laughs> <Ja>. <laughs> maar, nee, maar dat, dat het, het is een beetje retro-achtig uh, uh, gebeuren dan hè, voor, ja. uh, voor die generatie. Maar ja, ja. precies hetzelfde, want, uh, ik denk dan aan die periode dat, uh, dat heel Engeland uh, door Maggie Thatcher uh, zo wat ja, uh, de rand vandaag ja, van de af, dan, daar hoorde. Die, die muziek daar ook heel sterk bij ja. Dus, ja, ja, ja. diepe smoot had dat ook een beetje. Hè. Die maakte ook dat soort ja, niet te vergelijken met, met hem, maar wel uh, ook. Met een beetje een donkere ondertoon. Uh, ja. Zoiets. Ja. Daar zit ik een beetje aan te denken. Dus. Ja. Maar dat is een beetje over de invloed van, ja. van jullie muziek. Uh, ja, wat heb ik dan meer te vragen? <laughs> ja. Ja, wat rest er nog. Ja, uh, nog even over die EP zelf. Hè, want uh, ook de afwerking vind ik ook wel interessant om uh, nog even te weten. Uh, waar hebben jullie het ding opgenomen? Oh, dat is bij. Uh, eigenlijk al, We hebben. Uh, alle nieuwe muziek de afgelopen twee jaar. Ja? hebben we allemaal bij. Uh, bij uh, Martijn Groenewold ja. gedaan in Utrecht. Dat is van de Postman, toch? Ja, Mailman. Ja? Mailman. De de mailman. Ja, Studios, ja, bedoel ik. Ja, ja, ja, ja, ja. En daar hebben de... we. De mailman bedoel ik dus. Ja, Ja, ja daar hebben we, daar we de hele EP ook opgenomen. Ja, ja. Dus dat is Deze allemaal Deze februari met... hebben we dat. Uh... Ja, af ja. februari. Ja. Ah, dat, dat verklaart het ook waarom die. Uh, goed. Eruit uh, gerold is. Ja, denk ja. ja, ja. ja natuurlijk. Hij wat wat, doet, wat, hij, doen, wat ja. doet hij wat anderen bijvoorbeeld. Of uh, ja, Dat is één kant van het verhaal. Wat, wat doet hij anders dan anderen? Volgens mij, hij werkt sowieso. Um, je kan uh, uh, bij, uh, voor, bij wijze van spreken tegen een emmer aantrappen en dan laat hij het nog steeds goed klinken. Ja. Dus hij, hij is gewoon iemand die heel extreem goed oor heeft voor het, het, het allerbeste ergens uithalen. Dat, dat, dat, uh, dat is uh, het uh, verhaal van Martijn Groenveld. Ja. Ja. Hoe zijn jullie aan hem gekomen? Internet. Nee, ik weet niet. Nee, nee. Uh, <laughs> nee er was, er was, Ik weet nog, er was Dating een. Dating site, uh, ja. Nee. <laughs> nee, nee. nee, nee, nee. Van Nee, nee, uh, <laughs> Hij zou, we het moeten was, een beetje humor hebben uh, in deze uitzending. Nee, hoe zijn uh, we er aan omgekomen dan? Het was, uh, was middels een band. Uh, een ja. band die we heel vet vinden uit Utrecht. Met een, ja. uh, met een uh, Italiaanse frontman uh, Giuseppe. Ja. En uh, hij zat uh, in, in Body Politics. En die had een plaat opgenomen. Um, en die vonden we gewoon te gek klinken. Ja. Echt te gek klinken. Ja. Toen we we kijken, oké. Okay, met wie heeft hij dan die plaat opgenomen? Dat ja. is eigenlijk hoe het is gegaan. Ah, oké. Okay. Ja, ja. En uh, Toen kwamen we erachter. En toen, op die manier zijn we dan... Ja. Een, Kom je zomaar bij hem binnen, of moet je, dan moet je volgens mij moet je ook wel wat kunnen, denk ik. Want uh, ik denk toch dat hij, hij heeft toch wel een redelijke reputatie Ik denk dat als hij het niks vindt, dat hij niet met je aan de slag gaat Nee, nee dat lijkt mij ook. Zo'n type lijkt het wel. Ja. ja. Tenminste, ik ken hem verder niet, maar <laughs> ja. hè, ik bedoel, ik ga nu uh, die bijna die een vooroordeel geven, maar ik heb wel het idee van hij kijkt wel uh, goed naar wat hij uh, in zijn studio uh, ja. had. Ja. Ja, denk ik ook. Denk ja. ik ook ja. En hij maakt denk ik ook een afweging van... Ja, het moet ook, hè, het moet ook goed, uh, goed straks klinken. En dat mijn handtekening er ook een beetje goed uh, ja. onder staat. Op zich denk ik dat wel elke producer uh, daar een bepaalde meer mee bezig is. Want ja. inderdaad, je zet ook je eigen stempel erop. Ja, hoe belangrijk is een producer en hoe lang... Heel, ja heel belangrijk. Ja? Ja, ja, zeker. Uh, want uh, nou ja, kijk je kan als band uh, natuurlijk uh, heel goed spelen, maar... Um, iets weergeven op plaat, dat is toch, daar zit ook een bepaald creatief element in, ja. denk ik. Uh, waar je echt wel talent voor moet hebben. Ja. Geluid is ook een wezenlijk onderdeel he, ja, van jullie ja. muziek. Ja. Nou, uh, ja, nee, kom je toch weer bij de soester connectie uit? <laughs> er zit bij Astrid, zit een geluidsmagier genaamd Julian Silken. Ja. Ja. Hebben jullie daar al eens over nagedacht? Daar hebben we wel zo'n ja, ja. ja. ja. we Dat aan is maag ook een agier hoor. Wat, wat, wat, wat, wat, wat die met geluid allemaal kan. Dat vind ik ook exact. verbazingwekkend ja, hoor. Ja ja, wat, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ja. Ah, ik, ik heb hem nu al een hele tijd niet meer gesproken. Maar ik weet dat. dat uh, ja, het, is, het, het is een gave gast hoor. Daar, ja, is, daar eh, niet, daar eh, niet ja, van. Ja. Ook, ja. <laughs> maar uh, is dat niet, uh, niet een idee om, uh, om hem ook uh, te betrekken? Ja, mogelijk. Ja, mogelijk. mogelijk misschien, misschien wel mee gaan doen. Het idee is hier geboren. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus, ja, en dan komt hij, uh, terug, uh, komt hij terug op het album. Uh, ja, ja hebben we hebben toch je raad opgevolgd. Dat zou ik wel uh, allemaal... Nee, nee, ja, goed. Ik vind het zou wel heel erg super stoer wezen. Maar goed. Uh, hij heeft uh, toch ook een reputatie. Oh, ik bedoel, recorreren. als ik uh, ja, het, het, het geluid van Estrid uh, erbij pak... of Laten we het ook uh, zeggen, uh, Herman van Veen, want dat gelijk ja, heeft hij ook gedaan. Die ook. Gedaan. Jokes, uh, ja. Ja. Uh, Coppersky, dat is een Utrechtse band. Ja, die die Ray Murphy in. zit daar uh, ja, ook, ook in. in. Ja. ja, klopt. En uh, wat meer uh, 3FM georiënteerd, Lucas Hamming heeft hij gedaan. Mm -hmm. Echo Ecomovis. Echo Ken ik ook. Ja. Dus daar hebben we ook heel veel van gedraaid. Ja. Of tenminste, in ieder geval één single hebben we gedraaid ja. van ze. Dus, maar ja, die zijn uh, inmiddels ook uh, behoorlijk al uh, op streek. Dus ja, we hebben de, ja. de wereld Wereldruim door geweest. Dus, ja is yes. dat, uh, je, hoe, hoe staan jullie daar tegenover, bijvoorbeeld? De um, wereld draait door. Ik, de, ik denk dat, uh, we, weet je, wij zijn, wij zijn ook maar drie mensen uit Utrecht die muziek maken ja. aan de ene kant. Ja. En als je dat dan op tv voor miljoenen mensen kan doen, dan is dat alleen maar te gek. Toch wel. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel, je wil altijd, het is raar als je een nummer kleiner moet maken. ja. ja. Dat is, dat is gewoon raar. Comprimeren dus na de één minuut. De minuut. Ja. De muziek, minuut. Ik, ik denk aan de ene kant heb ik wel zoiets van. Het is, het is ook weer mooi dat er dan op primetime television, om het zo te noemen, zo'n moment voor nu muziek is. Ja. Uh, maar aan de andere kant, het is natuurlijk heel logisch dat alle alle muzikanten zoiets hebben van... maar ik heb hier met hart en ziel aan gewerkt... en dan wil je dat ik er uh, drie uh, minuten van ga stappen. Ik, ik, kan, ik kan me een moment herinneren van Queens... of de Age, ja, die stonden, nee, stonden, nee, stonden met echt het zo met, uh, met dat klokje toen. Dat ja. Volgens ja. mij was dat een beetje een uh, soort moment van... Uh, volgens mij ook. Maar ja. ik, ik, ik, ze ik, zeiden zei dus zelf dat het was omdat het album... Black like, Clockwork heet. Ja, ik, ik dacht wel, toen dacht ik... Oh, ik oh, ja, nice Waarschijnlijk iemand... Nee, nee, nee, dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat ze dan wel degelijk een statement... Ja, ja. Ook, ik vind het overigens ook absurd dat ja. als Queens of the Stone Age komt, dat dat dan een minuut. Goed. Ja. Dat is een momentje vergeet. We gaan nog even uh, iets draaien. Ook van, uh, van uh, wat we ook in het verlengde. Dus ik, zei, ik zei het al: Nexus Shape. Uh, dit was het eerste verhaal van het uh, tweede. Nee, het laatste allemaal wat ze hebben uitgebracht. Twisted Reality is dat. Ja. show this feeling De uh, Tiger Pilots met Sylve Me. De, het uh, klokje van de gehoorzaamheid tikt, tikt langzaam weg. Uh, ik vond het leuk dat jullie er waren. Wij, wij vonden het ja. leuk. Ja. Uh, ja. Het was een aangename avond. Ik uh, zag ook uh, dat, uh, dat de lijst, uh, de kalender en de agenda zit behoorlijk vol. Oh, Ramvol, bijna, ja, dat heb ik gezien. Ja, we hebben wel het meeste wat we, wat we hebben gedaan qua optredens en zo. We komen ook uh, net terug uit Engeland eigenlijk. Ja. Uh, ongeveer anderhalf weekje dat we er waren. Ja. En uh, qua optredens uh, wordt het nu... Uh, hebben we ervoor gekozen om eigenlijk de zomer dus een beetje wat minder te doen. En ja. dan, uh, dan vooral lekker te schrijven. Dat is het uh, idee. Heel mooi. En dan... Uh, dan Volgende zomer wordt het uh, het Knallen. Dan gaan we de vlag uithangen hier. Dus uh, yeah. als we er dan nog zijn. Uh, goed, want dat moeten we ook nog maar afwachten. Ik uh, vond het hartstikke leuk. Dank jullie wel. Dank maar ik geef even die microfoon een gier naar uh, Marcus, want dan, uh, want dan hebben wij nog... Uh, zeg, want Ik heb niet eens meer een microfoon. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. En wij zeggen dan oh, tot volgende week. week. Dus uh, dat was uh, dan ons uh, verhaal. Uh, en ik sluit af met dit nummer van Stilweef. En dat nummer dat heet Come from. What have you